Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO'ers worden gediscrimineerd bij het zoeken naar een stage. De gemeente Utrecht liet er onderzoek naar doen. Ongeveer een kwart van de Utrechtse MBO-studenten die op stage wilden... had last van discriminatie bij het zoeken naar een stageplek. En ook tijdens de stage gaat het niet goed. Een op de acht MBO'ers voelde zich daar gediscrimineerd. Ze werden vooral aangekeken op hun opleidingsniveau, geloof, uiterlijk en huidskleur. De gemeentebedrijven en opleidingen gaan nu samen aan de slag om de bol te verbeteren. Een man in Groningen die afgelopen zondag de dader van een steekpartij achtervolgde, heeft van een wijkagent een bedankje gekregen. De man zag dat bij een supermarkt een jongen van 14 werd neergestoken en overleed. Hij reed gauw achter de dader aan en waarschuwde de politie. Die kon zo de verdachte oppakken. De politie was zo onder de indruk dat ze een bosje bloemen hebben langsgebracht. Een coronabesmetting kan grote gevolgen hebben voor kinderen... zeggen artsen van het Emma Kinderziekenhuis tegen het AD. Zo'n 350 kinderen kregen afgelopen tijd heftige klachten... nadat ze corona hadden gehad. Ze zijn soms heel moe of krijgen huiduitslag of rode ogen. Maar sommigen kregen ook hartproblemen of een ontstekingsziekte. En vanavond gaat het dan toch echt beginnen. Om 9 uur is de openingswedstrijd van het EK voetbal. Italië speelt tegen Turkije in het Stadio Olimpico in Rome... Maar is het EK-gevoel er wel in Italië? maar Mustafa Margadi vindt het nogal tegenvallen. Het leeft niet zo heel erg hier in, uh, in Italië. In ieder geval niet uh, voor een toernooi. Dat heeft er natuurlijk mee te maken met het feit dat Italië dan wel een voetballand is. Maar het is heel erg een, een competitievoetballand. Ze zijn niet dol op hun eigen Serie A en voornamelijk dol op hun eigen regionale club. En dat zorgt ervoor dat er heel veel rivaliteit is onder de supporters uh, in eerste instantie. Dat loopt zo hoog op dat als de competitie voorbij is, ze nou niet direct de blauwe koorts hebben. Een uh, een soort Het weer het is op veel plekken grijs, maar de zon laat zich echt wel zien. Opnieuw flink warm op de meeste plekken tussen de 23 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Amersfoort staat Vieder bij de afrit Volendam... drie kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door een brand in de geluidswand. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Most you're crazy, it really drives you mad. You beat it down in your way. Die FM. FM's antwoord 106.9 Fm Hallo, is me. I gotta say sorry, but I shoot the best. and I don't hold no just this ain't a test. We okay? We okay? and I wanted you to comfort me when I called you late last night. You see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. Oh, of all the words you sang to me about life's a dream. Jouw keuze ZFM.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 to help me get by, yeah. huh. oh, power and religion are holding hands against no reason, so when the politicians will be touching little boys with Pope's permission, I never thought I'd cry I've seeing people die for their own conviction, I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war, I need, peace. I need love, I need all I need I need Ik ben niet voor mijn vijanden.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 Give a damn, yes, baby, I'm sliding. You know I'm serious. You better believe in us. My business miss action is starting. Zfm. Zfm. Maak ze naambaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. Zie FM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Kleine, grote vriend. Van nu af aan ga jij mij minder zien.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 Fanje. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Tot zover in Italia gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Tot in Italia con i tuoi artisti, controppi America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Tot in Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni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 Piano vero. Un'Italia che non si spaventa. Con la crema da barba la menta, con un vestito gelato sul blu e la viola la domenica in tributo. Un'Italia col caffè ristretto, le calze nuove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 Het Que sono vierol. Son een Italiano! Un Italiano vero. Zon Zam. En het geluid van de zomer op CFM Hoor je nu overal? Hoor je nu overal. Ieder ermaal weer. CFM, je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 Zo y tu boca me habla del amor y el corazón.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 Even je nou een kaal Even je nou een Even je nou know, The sunlight plays upon her head Just be kind